PVDA-Kamerlid Heinen is daar niet van onder de indruk. Je kunt het ook nog heel anders inrichten. Je vraagt mensen in die ID-kaart te kopen, hè, voor zover ze daar behoefte aan hebben en dat nodig euh, hebben. En als die kapot is, dan kopen ze een nieuwe. Ja. En daar kunnen mensen natuurlijk wel al twintig jaar mee doen als ze een beetje zuinig met de spullen ja. omgaan. Ook regeringspartij CDA houdt voorlopig vast aan een langere termijn dan vijf jaar. Het autoongeluk van afgelopen zondag op de A35 bij Almelo heeft aan nog eens twee mensen het leven gekost. Een 21-jarige vrouw uit Zoetermeer en haar moeder van 48 zijn vannacht overleden aan hun verwondingen. Daarmee komt het dodental van de aanrijding op 6. Eerder kwamen twee broertjes uit Zoetermeer van 7 en 8, en een man van 40 uit Deventer en zijn dochter van 8 om het leven. Een 38-jarige man uit Zoetermeer is als enige betrokkenen bij het ongeluk nog in leven.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 Bij een grote politieactie tegen drugshandel zijn in Nederland en Italië zeker 27 mensen opgepakt. Volgens Italiaanse media gaat het om een drugslijn tussen Nederland en Turijn. In verband met de zaak zou vannacht in Helmond iemand zijn gearresteerd. En verder zouden onder de arrestanten werknemers van wetkantoren en casinos zijn. De Brabantse politie zegt later met een toelichting te komen over de italiaans nederlandse drugslijn. De prijzen bij bakkerijen zijn de afgelopen vijf jaar fors gestegen. Brood en gebak werden sinds 2006 in speciaalzaken ruim 22 duurder... meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook in supermarkten werden brood en gebak duurder... maar daar stegen de prijzen minder sterk, met zo'n 10 De hogere prijzen komen doordat graan en andere grondstoffen... op de wereldmarkt duurder werden. Ook van vlees en groentes stegen de prijzen harder in speciaalzaken... dan in supermarkten. Dat weer nog in de loop van de dag steeds meer zon. wordt ongeveer min 2 graden bij een vrij stevige noordoostenwind. Morgen meer bewolking, smiddags kans op wat sneeuw en in het westen tijdelijk dooi. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog files op de A1. Amersfoort richting Amsterdam tussen Gooimeer en Muiden 4 kilometer. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leiden en Zoeterwouden en de X6. Verderop bij Hoogmade nog eens 2. En bij de Schipholtunnel ook nog eens 2 kilometer. Daar is de linkerrijschok dicht, heeft te maken met ijsvorming. Op de A20, hoek van Holland, richting Gouda, bij Schiedam 2 kilometer. Een aanrijding op de A27 van Almere naar Utrecht. Tussen Hilversum en Beeldhoven staat 5 kilometer. De linkerrijschok is dicht. Vereniging Eigen Huis behartigt de belangen van mensen met een eigen huis. Dat huis moet lekker warm zijn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 KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Middelbaar beroepsonderwijs brengt steeds meer kosten extra in rekening bij scholieren. De PVV opent een meldpunt voor overlastgevende Oost-Europeanen. Ze willen graag mooier worden, maar raakten verminkt slachtoffers van de cosmetische industrie. Af en toe dan denk ik, ik ook dood, uh, maar dood was... Dan had ik die ellende niet. En het ochtendtumor van Koos Postemaat is bijna 6 over 10. Dit is de Caro met het vervolg van Goedemorgen Nederland. Eerst naar Emmen waar de dames, de vrouwen inmiddels zijn gestart. Zo ongeveer neem ik aan met hun eh, NK-marathon op natuurreis. Sebastian Timmerman. Zeker weten, vijf minuutjes geleden van start gegaan. 88 vrouwen om precies te zijn op de Rietplas in Emmen. Waar een sneeuwlaagje het ijs bedekt en het parcours dat is mooi schoongeveegd. En dan zie je dat uh, mooie donkere grijze, dat zwarte ijs eronder vandaan komen. 88 vrouwen, dus één topfavoriete, Voske Tamar van der Wal. Vorig seizoen werd zijn Nederlands kampioenen voor Mireille Rijtsma en Sandra Het Hart. Uh, Dat was toen in Wanneperveen Dit seizoen 17 overwinningen bij elkaar uh, gereden. Vorige week nog op de Wijsensee het Open Nederlands kampioenschap gewonnen. Gisteren nog in Groningen, haar eigen groningen bij de ronde van Duuswold. Maar de Nederlandse titel bijvoorbeeld op het kunstijs die miste ze. Die ging naar Mariska Huisman. En Mariska Huisman is toch ook wel een van de uitdagers vandaag hier in uh, Emmen. Verder zal er een grote concurrentie komen van Carla Zielman, oud-Nederlands kampioen ook, van misschien wel Maria Sterk, de Nederlands kampioene van twee jaar geleden. En van de dames van de MK Basics ploeg. De ploeg met onder andere die Miraija Rijtsma, met Wieteke Kramer en met Erna Last. Kijk in de vechten, dat is een ploeg die er altijd wel uh, in wil vliegen. Die wel voor de aanval kiest. Die ploeg heeft nu nog niet de aanval gekozen. Twee dames onder wie Kimberly van den Berg rijden licht voor het peloton uit. In de eerste ronde we zien ze aankomen aan de overzijde. Prachtig plaatje tegen die rietkragen aan. En dan die vlakke polders van het Drentse land. Twee koploopsters dus. Maar het peloton zit die twee koploopsters onder wie Kimberly van den Berg op de hielen. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Scholen in het MBO-onderwijs, dames en heren, brengen steeds meer kosten aan hun scholieren in rekening. En vrijwillige bijdragen worden vaak als verplichte kosten gepresenteerd. Op deze manier innen ze miljoenen extra euro's, stelt de jongerenorganisatie Beroepsonderwijs Job in een zwart boek. Jan van Zijl, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Pokkerman. Voorzitter van de MBO-raad, hoe kan dit zomaar? Nou, ik weet niet of het ook zomaar ook het geval is wat u daar zegt. Uh, dat schrijft het Job. Ik weet niet of er sprake is van steeds meer kosten worden rekening gebracht van de student. Wat wel zo is, en daar heeft het Job gelijk in, er is heel veel onduidelijkheid over. Uh, want je zou toch zeggen, vrijwillig is toch vrijwillig? En daar ben ik het overigens mee eens. Maar um, um, niet altijd is even duidelijk of de wetgever bedoelt iets wat verplicht is. Of het vrijwillig is of omgekeerd. Ja. En daar. Daar hebben we echt wel een probleem. Ja, en daar gaan we zo over praten. Maar even nog wat ja. concreter. Want zij zeggen, de schoolpas, de huur van het sportveld, de kosten van een ouderavond. Uh, uh, zij zeggen dat leerlingen en eigenlijk dus de ouders op dit moment allerlei extra kosten moeten betalen... terwijl scholen deze kosten helemaal niet in rekening mogen ja, brengen, omdat het ja. om vrijwillige bijdrage ja. gaat. Ja, ja, nou ja dat, even, even voor de goede orde. Het zwartboek wat gisteren Job gepresenteerd heeft, dat kennen wij dus niet. Dat is niet ons niet aangeboden, niet aangereikt. Wij hebben het dus... u aangeboden, u wilt het niet zien. Nou, dat, dat, daar is me niks van bekend dat ik het niet wilde zien. Uh, maar het lijkt mij toch dat, dat onze gesprekspartner Job ervoor zorgt dat wij gewoon kennis hebben van het zwartboek. Het is natuurlijk een beetje slordig om daar wel de media de politiek mee te confronteren... en niet de scholen zelf. Ja. Maar dat lijkt me niet het echte hoofdpunt van dit gesprek volgens mij. Wat het hoofdpunt zou moeten zijn is... brengen de scholen meer kosten in rekening dan verantwoord is. Dat zal best gebeuren. Het zwartboek zal wel niet voor niks geschreven zijn. En daar mag, denk ik, gewoon heel kritisch naar gekeken worden. Ja. Laat ik dat punt aan Job onmiddellijk meegeven. Ja. Wat ernstiger is of lastiger is... dat is dat zeg maar het type kosten wat tot voor kort als vanzelfsprekend... Bij de worden, denk aan de boekenlijst. In het voortgezet onderwijs is dat gebruikelijk. Uh, en nu ook kosten zijn die... die op die manier uh, makkelijk te beoordelen zijn. Is dat een soort boekenlijstkosten... of is dat toch iets anders? Ik geef als voorbeeld een gereedschapskist... voor het Mebuleringscollege. Scholieren ja. moeten die aanschaffen... Uh, en die houden ze daarna ook naar de opleiding zelf. Ja. evident geval te vergelijken met schoolboeken. Ja. ander voorbeeld, wat ook in een zwartboek schijnt te staan... want ik heb daar een schoolhoofd van mij uh, over aan de telefoon gehad. Ja. Scholen moeten licenties kopen voor leermiddelen aangeboden op het internet. Ja. Dat zijn eigenlijk vervangende boeken. Ja. Uh, men brengt die uh, licentiekosten brengt men in rekening bij de student. Ja. Anders zou die student boekenkosten hebben gehaald. Ja. Job bestrijdt dat dat uh, uh, uh, kosten voor de student zouden zijn. Nou, maar meneer nou, als, ik, als, als ja? iets valt onder het kopje vrijwillige bijdrage... dan is dat toch gewoon vrijwillig? En dan kan je dat toch niet met een incassobureau... want ik begrijp nee. dat dat in ongeveer een kwart van de klachten het geval is... een incassobureau inschakelen ja. uh, om het geld alsnog te innen... terwijl het ja. om een vrijwillige bijdrage... Ja. En het nee, komt zelfs volgens de heeft... job voor dat, dat uh, uh, leerlingen geen eindexamen mogen doen als de rekening niet ja. is betaald. Nou, dat, dat spreekt me allemaal niet aan, zeg ik maar even persoonlijk, hè, als dat gebeurt. Dus uh, dan, dan is er iets behoorlijk geëscaleerd tussen student en de school. Uh, ik zou dat graag echt willen zien. Ik zou daar ook graag meer van willen weten. Maar u benadrukt, het gaat onvrijwillig. En het punt is nu juist dat gewoon vanwege allerlei ontwikkelingen niet helder is of iets dan nou volgens de wetgever als vrijwillig is bedoeld of niet. Ja, maar de school, vind... maar de school, die, school, die school geeft toch aan dat iets een vrijwillige bijdrage is, of niet? Ja, nou als, als er scholen zijn die aangeven, dit beschouwen wij als vrijwillig... maar als je niet vrijwillig uh, verplicht betaalt, dan heb je een probleem... dan vind ik dat die school daar onterecht handelt. Met ja. en klaar. Goed. Dus als de school zelf erkent, hier hebben wij te maken met een vrijwillige bijdrage... als ook door de wetgever bedoeld, hè, door, de, door de minister... en men brengt dat toch verplicht in rekening... dan vind ik dat de school daar foutief handelt. Ja. Af uit. En nu? Nou, ik denk dat met name op het punt van die onhelderheid uh, er heel snel duidelijkheid moet komen. Kan het zijn toch echt voor 1 april? De minister heeft daar nu voor de tweede keer in de Kamer over gesproken. Uh, uh, en ik denk dus dat het goed is dat we echt zo snel als maar kan... met het job de studenten aan tafel gaan en zorgen dat we voor 1 april... Ik heb nog liever een regeling die misschien niet 100% ons bevalt... dan gewoon die voortdurende onduidelijkheid. Dus daar moet eind aan komen. Ja. Kan het zijn voor 1 april? Waarom 1 april? Ja. Dan zijn de scholen klaar voor het nieuwe schooljaar... om gewoon klip en klaar met hun studenten ja. goede afspraken te maken. En hoe, en hoe moet het verder met die miljoenen euro's die volgens het job... met het mes op de keel dus uh, als vrijwillige bijdrage zijn binnengehaald? Hoe wordt dat weer teruggegeven aan die ouders en leerlingen... Nou ja, daar zou ik toch echt moeten weten wat er aan de hand is. Als ja. er echt sprake is van wat u zegt, uh, vrijwillig is toch verplicht uh, nou, opgelegd. Zegt. Dan zou ik denken dat de school daar met de ouders goede afspraken over moet maken dat het geld teruggaat. En ik weet van één school, weet ik gewoon, dat men achteraf heeft erkend, dit had niet zo mogen gebeuren. Ja. En men treft regelingen met de ouders. Dus als er op meer plaatsen dat ja. type uh, ongerief aan de hand was, ja. moet dat worden teruggedraaid. Maar nogmaals, ik weet niet precies of het hele zwartboek van Job daarover gaat. Gaat u het bestuderen. Jan van Zijl, voorzitter van de RBO-raad. Ik dank u zeer voor uw reactie. Heel graag gedaan. Dus wat we eerst gaan doen is de huid verwijderen.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 Een kwart van de Nederlandse bevolking, dames en heren, overweegt een cosmetische ingreep. En dat is niet zonder risico. Het aantal slachtoffers van de cosmetische industrie groeit. Hoort u in deel 3 van de schoonheidsprijs gemaakt door Roy Hirkens. Privéklinieken zijn niet meer weg te denken uit onze moderne samenleving. Ze beloven schoonheid en een eeuwige jeugd. Voor veel mensen een uitkomst. Zij zoeken er hun heil om gezicht, buik, borsten of billen te laten opknappen. Vaak gaat het goed. Maar er vallen ook slachtoffers. Acht jaar geleden, in februari, heb ik een hals- en een facelift uh, gekregen. En wat doen ze dan? Nou, dan maken ze bij je, bij je oor en achterin je nek maken ze het helemaal open. En dan halen ze het uh, huid wat te veel is, ja, dan halen ze weg. En dan maken ze daar weer dicht. Ja, dus dan trekken ze het strak? Ja, ze trekken het strak. En toen moest ik um, een paar maanden na de rand, moest ik dan uh, ja, naar nou maar terugkomen. En toen zegt hij: nou, nou gaan we de puntjes op de i zetten. Nou gaan we dermolive inspuiten, een filler. Ja, ik ben een leek. Ik denk: Ja, het zal wel. En dermolive, dat is een vaste substantie die blijft. Ja, die, uh, maar die blijft. Die gaat ook nooit meer uh, weg. En toen, een paar dagen na de rand, toen kwam ik op. Ik denk: Wat voel ik toch in mijn uh, gezicht? En toen kreeg ik allemaal bulten, maar ik wist bij God niet wat hij eigenlijk was. Dus toen heb ik de kliniek weer gebeld. En toen heb ik daar gevraagd. En toen hoorde ik eigenlijk door de telefoon dat er paniek was. De behandeling pakt volkomen verkeerd uit. En terwijl je mooier wilde worden, ben je verminkt. Sylvia Veerman raakte ook verminkt doordat vulmiddelen in haar gezicht werden gespoten. Nu verenigt ze slachtoffers bij de stichting Legaal Verminkt. Hoeveel meldingen krijgt u? We hebben het afgelopen jaar uh, uh, 3000 meldingen gehad. Dat is dan in 2011? Ja, dat is in 2011. Eigenlijk wat meer, maar ik, ik maak er maar een, een rond getal van. Dat is makkelijker. En afgelopen week had ik er alweer in de 40. Ik schrik altijd wel van de hoeveelheid. Misschien moeten de vrouwen die verminkt raken ook de hand in eigen boezem steken. Want we willen met z'n allen... Mooi zijn, maar wel zo goedkoop mogelijk. Inderdaad, heel veel vrouwen gaan naar België omdat daar een stuk goedkoper is. Dan denk ik ook van ja, het is geen truitje wat je in de opruiming koopt. En ik hoor er zit een klein beetje dat het trekt aan één kant, dat een beetje open staat. Ja, ik denk van het begin ervan, zeg maar, had dat, het, uh, dat het wijkte en dat het uh, pijnlijk was, uh, schrijnend. En ik uh, ja, constateer dat zit, eigenlijk dat... Er zit daar een klein beetje ruimte tussen, maar dat gaat zonder wat dan ook genezen in de praktijk van plastisch chirurg Hans-Pieter van Not. Mensen willen mooi zijn. Het liefst voor een zacht prijsje. Van Not maakt in de grensstreek vaak mee dat patiënten met vreselijke pijn... bij de spoedeisende hulp aankloppen. Ze blijken dan naar een Belgische privékliniek te zijn geweest... voor een borstvergroting of neuscorrectie. Als er iets misgaat en ze proberen die kliniek te bellen... krijgen ze alleen een antwoordapparaat. Vaak weten ze niet eens door wie ze behandeld zijn in België. Ja, dat economische aspect is natuurlijk altijd belangrijk. Zeker als je het uit je eigen zak moet betalen. Maar uh, tegen iedere, iedere ingreep of iedere behandeling die je koopt... staat er ook een stuk kwaliteit tegenover. En beneden een bepaalde prijs kun je sommige dingen niet leveren. En daar moeten mensen bewust van zijn. Ik ben al misschien wel zeven keer of acht keer geopereerd... om elke keer dat spul maar uit mijn gezicht te krijgen. Maar het is niet zo uh, makkelijk... Nog steeds zit dat spul, die filler, dermolijf, dat zit nog steeds in uw gezicht? Ja. Het zit bij mijn voor, uh, voorhoofd en in mijn bovenlip en in mijn onderlip. En, ja, en dan deze neus, uh, neusplooi. En ik krijg er ook last, uh, last van. Mijn ogen die doen zeer als het uh, buiten koud is. Want dat begint helemaal rood en paars uh, te worden. Dus het bepaalt eigenlijk mijn hele leven. Het is niet prettig. Ik zeg wel eens, ik heb een mond gekregen als een aap. Hè? U stoort zich daar ook dagelijks aan als u, als u in de spiegel kijkt? Ja. Ik heb ook een... Uh, ik moet ook altijd in, uh, in spiegels, uh, spiegels kijken. Hè? Dat is zo raar. Kijk maar hier in huis hoeveel, uh, hoeveel spiegels ik hier heb hangen. Het lijkt wel of dat ik een spiegel mijn aan, uh, aantrek. Als ik in de stad, uh, stad loop, ook in een winkel, uh, winkelraam. Ik kijk altijd... Of dat mensen het, uh, maar het uh, zien. Maar dan zou je misschien niet zoveel spiegels in huis op moeten hangen. Ja, want dan zit je is. continu in de spiegels te kijken. Ja, maar daar is. Ga ik uh, geen, uh, maar geen spiegels hangen... dan heb ik toch iets dat ik vind dat ik toch moet, uh, maar moet kijken. Zou je kunnen zeggen dat uw leven verwoest is? Ja. Ja. Het is niet meer leuk. Het, uh, ik ga eens morgens... Ik ga eens maar mee naar bed. En ik ga eens morgens mee, uh, maar mee op. U moet zich ook wel af en toe op het hoofd slaan van... waar ben ik ooit aan begonnen? Nou, af en toe dan denk ik, ik was dood, uh, maar dood was. Dan had ik die ellende niet. Soms worden behandelingen uitgevoerd door mensen... die niet eens plastisch chirurg zijn. Maar wat voor opleiding dan wel? Een praktische opleiding, ooglidcorrecties. En waar dan? In Lille, in Frankrijk. En is dat... Ja, het stopt nog maar weer, hè. Ik vraag dan gewoon waar de opleiding is. En dan moeten we in één keer weer stoppen met het interview. Ja, je ja, moet niet stoppen met het interview. Maar ik heb niks meer te vertellen. Dat hoort u morgen in de Schoonheidsprijs. Zijn Roy Hirkens. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom bij de Caro op Goedemorgen Het Straks de PVV wil een meldpunt voor lastige immigranten uit Oost-Europa. Eerst nu het ochtendhumeur. Hier is Koos Postema. Ik herinner mij een ochtendhumeur waarin ik stijf van de zenuwen was... en soms van de kou. Januari 1963. Het vroor een graad of 18, maar gelukkig kon ik een kerk in. Dat was de Vieteskerk in Bussum. Ik rookte toen als een ketter. Een rokende ketter in de Vieterskerk. Die kerk was onze tv-studio toen... en ik was een intensief debuterende tv-presentator... die net van de radio kwam. 18 januari 1963. Ik kondigde de Elfstedentocht aan... Er waren niet meteen beelden. De start stond op film die nog ontwikkeld werd in Hilversum. En ik vroeg de kijkers om geduld. Tot straks, kijkers. Daarna kwam er een zwart beeld met ongeveer als tekst. Wij wachten op de beelden van de start van de Elfstedentocht. Onder dat beeld klonk muziek, u raadt het. De schaatsenrijders Ha, daar was de film in de loop van de ochtend tekst werd live ingesproken door ik meen mannen als Co. Hogendoren of Baren Barendse. Ik stak intussen maar weer een sigaret op. In de speelfilm over die tocht kon u mij vorige week woensdagavond zien zitten. Zo deed ik de mededeling bijvoorbeeld wie er op kop lag in Vraneker. Geen beelden. Ach, die goede oude zwart-wit televisie van toen... In de loop van de dag werd er door de mannen van de twee reportagewagens... die we toen hadden, veel goed gemaakt. Onvergetelijke zwart-wit beelden in die witte ijsvlakte van Noord-Friesland. Bartlehiem werd voor het leven beroemd als doorgangsplaats. Dat werden grootse reportages om de filmreportages er tussendoor niet te vergeten. Maar de radio won die dag als medium. Reinier Paping won ook, namelijk de Elfstedentocht... kreeg een hand van de koningin het Elfstede Kruisje en een kop chocolademelk en konnenhuis. Ik ook. Thuis zag ik mijn twee weken oude dochter... die ijskoud in die winter geboren wilde worden. Beide oma's waren op kraamvisite geweest, zei mijn vrouw. Die beide oma's kwamen en gingen diezelfde dag... met de trein van Rotterdam naar Hilversum. Dat deden treinen toen, in die ijstijd. En ik, presentator-debutant in de Vitus. Ik heb nog nooit zo lang in een kerk gezeten als op die prachtige dag. <lacht> Koos Postema, morgen het ochtendhumeur van Henk Spaan. Scherp de Zijs. Het is zes uh, minuten voor half elf. U luistert naar de Karel op Radio 1. De Partij voor de Vrijheid start vandaag een meldpunt... waar je overlast kan melden van immigranten uit Midden- en Oost-Europese landen. Ino van der Besselaar, Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Kamerlid voor de PVV. Om welke, welke mensen gaat het? Het gaat hier in feite om alle arbeidsmigranten uit de voormalige Oostbloklanden. Dus mensen uit Midden- en uh, Oost-Europa. En waarom moet je daar een meldpunt voor instellen? Eh, nou, omdat deze mensen eh, nogal wat overlast eh, blijken te veroorzaken. En dat eh, is eh, voortgekomen uit een rapport. Wat gemaakt is over de arbeidsmigranten. We hadden gedacht dat er eh, naar Nederland niet zoveel arbeidsmigranten zouden komen. Uiteindelijk blijken er. Eh, 10 tot 20 keer zoveel te zijn gekomen als uh, aanvankelijk werd uh, aangenomen. Maar uh, deze mensen brengen ook overlast met zich mee. Ze hebben een andere cultuur, andere gewoontes. En dat veroorzaakt nogal uh, overlast. Wat voor een overlast? Nou, overlast uh, op het gebied van uh, uh, laat ik zeggen, huisweil, uh, dumpen. Uh, op het gebied van uh, je auto parkeren. Op het gebied van uh, dronkenschap. Op het gebied van prostitutie. Uh, nou, eigenlijk zijn er op alle terreinen uh, vormen van overlast te, te waar te nemen. Ja, nou zeggen gemeenten in Nederland wij merken daar eigenlijk helemaal niks van, van die overlast. Nee, dat klopt. Uh, en dat vond ik ook, zo, ook al zo merkwaardig. Uh, dat die gemeenten daar zo weinig van, uh, van uh, merken. Want mensen melden wel hun klachten, maar gemeentes doen er niks mee. En dan, uh, ja, dan wordt de boel omgedraaid. En dan zeggen de gemeentes van, ja, uh, er komen ook geen klachten meer. Nee, dank je de koekoek. Als mensen uh, klachten melden en er gebeurt niks mee, dan houden ze er ook een keer mee op. Goed, nou woon ik in een buurtstel uh, en ik heb last van uh, iemand uh, die uh, veel drinkt en zo vuil op straat gooit en herrie maakt. En dan denk ik, ik wil een klacht indienen. En dan ga ik naar uw meldpunt toe. Hoe weet ik dan zeker dat het iemand is uit Midden- of Oost-Europa? Ja, dat weet u uh, waarschijnlijk niet zeker. Maar aan de andere kant uh, weet u toch wel ongeveer wie daar bij u in de buurt woont. En uh, wat we nogal uh, vaak tegenkomen zijn mensen die uh, onderdak uh, zoeken. Hè. Die uh, arbeidsmigranten moeten ook ergens wonen uiteindelijk. En die uh, melden zich bij uh, allerlei verschillende uh, mensen die huizen verhuren. Uh, dan komen ze in een uh, woonstraat uh, terecht. Uh, nou, dan weet u toch al vrij snel uh, dat het mensen zijn uit uh, Oost-Europa. Want ze uh, rijden nog steeds in hun eigen auto's. Ja, goed. Goed. Uh, maar desalniettemin, waar, waarom niet een algemeen uh, meldpunt voor klachten voor overlast? Ik bedoel, we kunnen toch aangifte doen bij de politie. We kunnen uh, overal en ergens in Nederland klachten melden. Waarom moet dat dan specifiek voor deze groep? Nou, omdat uh, deze groep, uh, uit dat rapport blijkt, uh, alleen een relatie wordt gelegd naar de huisvesting. En uh, wij zeggen van, ja, het gaat hier niet alleen om huisvesting. Natuurlijk is dat, uh, speelt dat een rol. Maar ze veroorzaken op veel meer terreinen overlast. En in een veel bredere zin dan dat het gebeurt met andere bewoners. En ik denk dat er eerder wordt ingegrepen bij andere bewoners, omdat daar uh, meer bekend over is. Hun, ja. De rest is vaak bekend. Van ja. deze mensen is vaak heel weinig bekend. Ja, het, li het lijkt wel een beetje op ongelijke behandelingen. Nou, wat ons betreft niet hoor. Uh, het is gewoon in kaart brengen van wat er feitelijk aan de hand is. Uh, en dat is onvoldoende uit het rapport gebleken. Overigens gaat het niet alleen om overlast. Ja. Er is een tweede element wat mensen kunnen melden. En dan gaat het juist om verdringing van arbeidsplaatsen. Ja, en, uh, ja maar daar hebt u nou net te maken met Europese wetgeving en Europese verdragen. Namelijk dat er vrij verkeer van uh, personen en goederen is binnen de Europese Unie. Ja, dat is prima. Maar dat wil niet zeggen dat je moet concurreren op arbeidsvoorwaarden. In de zin, zoals dat thans gebeurt, dat ze mensen verdringen omdat ze gewoon veel goedkoper zijn. Goedkoper kan in principe niet in Nederland. Er zijn allerlei regels waar ze zich aan hebben te houden. Uh, niet alleen uh, als, als werknemer, maar ook de werkgevers die ze gebruiken. Namelijk gewoon de Nederlandse uh, minimumlonen moeten sowieso betaald worden... en in veel gevallen de co lonen ja. Als dat niet gebeurt, ja, dan uh, ben je dus op een oneigenlijke manier bezig... Ja. en dan worden Nederlanders verdrongen. En als de mensen nou zeggen de PVV opent de jacht op Oost-Europeanen... wat zegt u dan? Nee, absoluut niet. Uh, wij openen niet de, de jacht op de Oost-Europeanen... maar we vinden wel dat alle zaken die niet uh, goed zijn... Uh, in ieder geval aan de orde gesteld moeten worden. Worden. Dat is onvoldoende gebeurd in het rapport. Dat is de reden waarom wij uh, dit meldpunt hebben geopend. En wat gaan jullie met die meldingen doen dan? Uiteindelijk gaan we met die meldingen uh, um, proberen we na de, het zomerreces die aan te bieden aan de minister. Ja. En uh, hopen we dat de minister langs twee kanten iets gaat doen. Als het gaat om uh, de verdringing, dat hij nadrukkelijk met uh, organisaties van werkgevers en werknemers erover gaat praten om te zorgen dat dit soort zaken uh, steeds minder voorkomen. Dat daar maatregelen voor worden genomen. Als het gaat om overlast, dat gemeenten ook daadwerkelijk de overlast gaan aanpakken en ook het actief daarmee bezig zijn, actief optreden. En dat laatste gebeurt veel te weinig. En hoe groot is de kans dat dat zwartboek weer in een hele diepe laver verdwijnt daar ergens op een ministerie? Ja, dat is misschien groot, maar de PVV is niet voor niks uh, een partij die opkomt voor de belangen van de burgers. Dus we hopen dat er geluisterd wordt naar wat de burgers ervaren. En dat er daadwerkelijk iets mee gebeurt. Hoe heet het uh, meldpunt en waar kunnen uh, mensen hun klachten kwijt? Het meldpunt is www.meldpunt.midden- uh, en oost-europeanen. Allemaal aan elkaar.nl. En uh, als men daarop klikt, dan uh, kan men uh, direct doorklikken en hun uh, uh, op eenvoudige wijze zeg maar, aangeven aangegeven wat hun knelpunten zijn, wat hun klachten zijn. Of men kan naar de website gaan en dan doorklikken. Juist. Meldpunt voor Midden- en Oost-Europeanen. Meldpunt Midden- en Oost-Europeanen. Goed, aan allemaal, allemaal aan elkaar, kleine lettertjes. Je moet niet dyslectisch zijn, hè? Nee, maar we, de meeste Nederlanders zijn dat niet. En anders ga gewoon naar de website van de PVV. Ino van der Besselaar, kamerlid van de PVV. Ik dank u wel. Oké. Okay. Oké, okay, het is uh, bijna half elf, dames en heren. Tijd voor ons om af te ronden en u te verwijzen naar onze website kro.nl. En uh, terwijl het uh, Nederlands kampioenschap marathon op natuurreis nog in volle gang is voor de vrouwen. Op de Rietplas in Emmen zit daar ergens om de hoek een gele bus. Met daarin Premrada Kijuna, die gaat lobbyen voor zijn eigen helikopter. Ja, ik zit de Emmer Kompaskium, uh, Sven. En het leuke is dat de NK Marathon is aan de gang. En dan heb je die helikopters nodig, want die kunnen dan verslag doen. En morgen, bij de Friese, uh, als de LST er toch plaats gaat vinden, gaan er een heleboel helikopters vliegen. Maar als jij... Nou, Sven, jij bent een erg drukbezet man. Je bent een belangrijke radio- en tv-presentator. Stel dat jij nou op vrijdagmiddag uh, van Amsterdam naar Rotterdam moet... en het zit helemaal muurvast... dan kan jij niet even in een helikoptertje springen, vriend. Als de KRO dat willen betalen voor je? Omdat er zoveel regels zijn, ja. dan kan hij je wel oppikken bij Schiphol en afzetten bij Rotterdam Airport, maar daar is het niet voor besteed. Dus ik vind het belachelijk dat je het in Duitsland wel kan, in Engeland, maar in Nederland niet. Nou, en daar gaan we over praten. En wat erg leuk is, ze maakt volgens mij haar debuut, Ingrid de Kaluwe, Tweede Kamerlid van de VVD, die erover gaat. Volgens mij is dit haar eerste optreden op Radio 1 vandaag. Dus uh, ik ben benieuwd hoe het allemaal gaat worden. Maar luisteraars, um, uh, ik heb het van Sven gejaad de tekst en het past de veel beter bij meebeschrijving van zijn mooie stem. Hier is het uh, waarschijnlijk ook met de flits van de NK Marathon. De Bourgondische stem van Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. De politie gaat alle beschikbare gegevens van voetbalvandalen opslaan in één databank. Loopt iemand tegen de lamp, dan wordt hij op dezelfde manier aangepakt als een veelpleger. Dat is één van de maatregelen uit het Landelijk Actieplan tegen voetbalgeweld. Het plan wordt ondertekend door onder andere minister Opstelte van Veiligheid en Justitie, de KNVB, het OM, burgemeesters van gemeenten en het betaald voetbal. De crisis in de bouw wordt steeds dieper. De productie zal dit jaar met 3,5% afnemen, zo verwacht het Economisch Instituut voor de Bouw. In alle sectoren gaat het slecht, niet alleen in de woningbouw, maar ook in de in de kantoor- en winkelsector. Op een school in Rotterdam is een meisje van 13 aangehouden... omdat ze een hamer door de klas gooide. Een docent raakte gewond aan haar hoofd. Bij handvaardigheid ontstond een woordenwisseling... en pakte het meisje een hamer. Ze wordt verdacht van mishandeling. Het dodental als gevolg van het verkeersongeluk van zondag op de A35... is gestegen tot zes. Vannacht overleden een vrouw uit Zoetermeer en haar moeder. Bij dat ongeluk bij Almelo botsten twee auto's op elkaar... en kwamen in het water terecht. En dan gaan we naar Emmen, naar dat NK-marathon op natuureis... die 70 kilometer voor vrouwen, Sebastiaan Timmerman... zijn er nog steeds twee koploopsters. We hadden inderdaad twee hele sterke koploopsters. Eerst had Kimberly van den Berg en Yvonne Spicht. Die werden daarna opgevolgd door Mireille Rijtsma... Voske Tamar van der Wal, de nummers 1 en 2 van het vorige Nederlands kampioenschap van vorig seizoen. Uh, maar ook zij werden in de derde ronde waarin we inmiddels zitten... die derde ronde van zes kilometer, die zit er bijna op. De dames hebben dus bijna 18 kilometer van de 72 kilometer afgelegd. Het is nog wel een eindje. Maar nu is er een nieuwe kopgroep ontstaan. En dat is toch wel een sterke kopgroep. Miraje Rijtsma, zij andermaal, vorig jaar dus tweede... heeft die kopgroep tot stand gebracht. Zij demereerde, heeft gezelschap gekregen van Janneke Ensing. Dat is ook een goede dame bij het marathonpeloton. Jolanda Langeland. Yvonne Spicht, Andrea Sikkema. Maar op het moment dat ik die namen noem... kan ik al ook gelijk weer melden dat deze ontsnapping erop zit. Want door het toedoen van Voske Tamar van der Wal... komt het peloton weer samen. De kampioenen van vorig jaar rijdt alles weer bijeen. En dan zien we meteen een nieuwe demarage. Ik had het idee dat dat Wieteke Kramer is... die probeert weg te komen in de slotfase van de derde ronde. Maar goed, de dames moeten 12 ronden in totaal rijden. Dus het is nog wel een eindje bij het Nederlands kampioenschap... bij de vrouwen hier in Emmen. Sebastian Timmerman, dank voor jouw verslag... Ach, dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Aan Verkeersinformatie. Op de A2 Utrecht richting Den Bos is bij knopend Empel de verbindingsweg naar de A59 richting Waalwijk dicht. Heeft te maken met opruimwerkzaamheden, doorrijden tot aan knopend Hintam en daar keren. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoeterwouderijndijk nog 4 kilometer. Verderop bij de Schipholtunnel tunnel 2 kilometer. Na een aanrijding zijn daar twee rijstroken dicht. Ook een ongeluk op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Bij Schiedam 2 kilometer, daar zijn ook twee rijstroken dicht. Op de A27, Almere richting Utrecht, tussen knopend 1 en Beeldhoven, 8 kilometer. Daar zijn de rijstroken weer vrij. Er auto stilgevallen op de A27 van Utrecht naar Breda. Bij de Alfred Avelingen staat 2 kilometer, daar is de rechte rijstrook dicht. Dit is radio 1. NTR. Premtime. Prem Een beetje sneeuw of regen en Nederland staat massaal in de file. Dat kost niet alleen tijd, maar ook veel geld. In landen als de Verenigde Staten, Engeland of Duitsland... kan je daar even snel in de helikopter springen... die je afzet in de buurt van de stad of de plek waar je moet zijn. Maar helaas, helaas. In ons koude kikkerland heb je de regelzuchtige, bemoeizuchtige bureaucratie. Die blokkeert het helikoptervliegen. Sinds twee jaar gelden er strenge regels... voor het aanvragen van een vergunning in de helikoptersector. En dan krijg je te maken met provincies en gemeenten... die allemaal weer eigen regels hebben. Luisteraars, ik wil ruimbaan voor de helikopter. Ik zeg weg met al die domme regels. Wat vindt u? Bel 0800-1121, mail naar primtimeapenstartntr.nl en de tweets kunnen naar Hekje Primtime Radio 1. Welkom bij primetime. Luisteraars, u hoort het op de achtergrond. We staan in Emmer Kompaskum bij Heli Holland Air en Techniques. En mijn redactrice Fatima Basha, die zit in een witte helikopter. Hi Fatima. Hallo, het is Fatima Baya. Oké, okay, ga door. Ik, ik sta hier midden in een weiland, in een hele kleine helikopter. En naast mij zit Michel de piloot. Hij is diep geconcentreerd. En hij moet mijn leven zo meteen redden. Want hij doet dit meer dan 21 jaar. En uh, hij straalt nog steeds. Uh, het is echt heel spannend. Het is een klein vliegtuig, er kunnen twee personen in. En uh, hij is hem nu aan het warm draaien. En als het goed is, kunnen we over een paar minuten de lucht in. Dus en het wordt hoe... heel spannend. En zit je wel lekker ruim en comfortabel? Ja, ik zit heel ruim. Ik ben heel klein. En er is genoeg plek over tussen, de, tussen mijn voeten en dat uh, en glas. Volgens mij moet het allemaal goed komen. Maar, ik heb er echt zin in. Maar zo'n lange, dikke persoon als ik, die heeft wel plaats in de bus. In jij, de, de helikopter. Uh, jij past niet. Jouw buik past er en ik niet in. <laughs> en, en, en, en waar vliegt? Dus dit is zo, je je liep er zo naartoe. We staan hier bij een heliplatform. In de bus zit ook de eigenaar René van de Haring. René, als ik dus vervoer zou willen... kan ik dus Fatima, moet nu naar Amsterdam. Hoe lang is dat vliegen? Wij, uh, met deze helikopter is het ongeveer 45 minuten vliegen. En dan heb je geen files niet? Nou, daar ga je overheen. Ja, en hoe hoog vliegt zo'n helikopter? Dat is ongeveer 200-300 uh, meter. Oké, okay, Fatima, uh, hij vliegt 200-300 ja? meter over de, uh, uh, uh, over de grond. Je hebt geen last van hoogtevrees, hè? Nee, absoluut niet. Nee. Uh, volgens mij wordt je hier ook niet snel misselijk van. zij Michel de piloot rondjes gaat rijden, maar dat gaat hij volgens mij niet doen. Ik zie geen gemeente prikking ogen. Uh, uh, uh, uh, even kijken, René, uh, word je misselijk van zo'n rintje in de helikopter? Nee, daar word je absoluut niet misselijk van. Je hebt uh, veel minder last van windvlagen... en dat uh, een vliegtuig kan heen en weer gaan in de luchtlagen. Maar een helikopter heeft geen grote vleugels... dus de wind heeft geen grip op die helikopter. Die blijft stabiel vliegen. Maar de, de, hiermee zou je dus echt ook files kunnen vermijden. Het kan wel, maar ja, het kost respect is zeer hoog van helikopters. Het, ja, maar nut, als ik noodzaak. geld heb, als ik, ik, ik zo'n patje peer ben met geld en ik wil een helikoptertje... Dan, dan kan je dat dus in feite gewoon doen, met okay. je de restricties naar achter Nou, Fatima, gaan jullie nog vliegen of hoe zit het? Ja, we gaan nu vliegen. We kunnen, Michelle, here we go. <laughs> uh, zorg goed voor mijn schoenen. Luisteraars, <laughs> ah. <laughs> nou, dat is zo'n wit helikoptertje. Momo maakt wel een foto daarvan. Even kijken, het duurt wel een tijd... Oh ja, nu gaat hij op. Oh ja, daar gaat Fatima. Nou, Fatima, we maken de uitzending wel zonder, joh. Oh, maakt niet uit, hoor. Dit maak je maar één keer je leven mee. Doei. Wat schreef van het gevoel? Nou, we hangen nu iets van uh, ja, drie meter boven de grond. Nu gaat hij gas geven. En we vliegen, denk ik, Emma uit. Vliegen we nu Emma uit? Dag Fatima. Het is echt prachtig hier, echt waar. Geniet ervan. Ah, ik ben zo jaloers. René van der Haring. Je bent eigenaar van Amsterdam Heliport, Lelystad en nog een aantal helikopterbedrijven in Nederland. Wanneer ben je begonnen? In 1980. En waarom? Ik werkte daarvoor in het buitenland voor Schijne Airways. Ik heb uh, bijna zes jaar in, in Iran voor hen gewerkt, Midden-Oosten. Uh, toen was de sjaal weg. Uh, toen moest ik naar Nigeria. Dat heb ik niet gedaan. Toen heb ik besloten om gewoon hier een eigen helikopterbedrijf te beginnen. En je vloog dus al met helikopters? Ja. Oké, okay, je bent gediplomeerd vlieger ook? Ik ben uh, vlieger, gediplomeerd vlieger en techneuter ook. Ik had eerst een technische studie en later is dat aangevuld met de vliegopleiding. Oké, okay, en dan ben jij, dan begin je in 1980. Hoeveel helikopterbedrijven waren er toen? Toen waren er eigenlijk in Nederland twee, uh, twee drie helikopterbedrijven. Je had Schijne Airways... Als een helikopterbedrijf. En je had later Heli Holland, Dat was eigenlijk de tweede. Oké. Okay. Namen er wel mensen... De... Wat voor werk doe je dan voornamelijk als helikopterbedrijf? Wij doen heel veel voor de radio en televisie. Al oh. Bijvoorbeeld NK. Ja. Schaatsen hier. Ja. Die verslaglegging doen we. De marathons van Amsterdam. De wielerwedstrijden. Amsterdam Gold Race. Alle rechtstreekse beelden die de televisie maakt. Ja. Tour de France. Zit er ook bijvoorbeeld boven. Ja. Dat zijn helikopterwerkzaamheden en vliegtuigwerkzaamheden. We hebben ook nog ja. een vliegtuig die daarvoor ingericht is. Verder hebben we uh, uh, veel opleidingen voor defensie. Alle helikopterinstructeurs worden bij ons opgeleid. Ja. Basisopleidingen van de marine hebben we origineel gedaan. Dat is nu bij de luchtmacht ondergebracht. Wij doen meetvluchten. Dus wij ja. kijken bijvoorbeeld op de dijken nog... Op hun oh, plaats liggen, ja. kijk naar de overstroming in Groningen. Afgelopen maand hebben we gewoon ja. met drie, vier helikopters gestaan. Daar doen we meetvluchten voor. Ja. We doen calibratievluchten voor zendantennes. Wij doen uh, medisch vervoer voor wat betreft organen, transportaten. Ja. Die worden er ons gevlogen. Dus jullie zijn zeer ervaren? Transport. Ja, okay. eigenlijk. En alle overheden kennen jullie? Wij doen heel veel werk voor overheden. Oké, okay. nu moet je me wat uitleggen. Hoeveel helikop helikopters vliegen voor je? Wij zelf hebben 121 helikopters. Hoeveel? 21. 21, oké. Okay. Ik, ik, afgelopen vrijdag. Ja. Heel Nederland zit vast. Iemand heeft een belangrijke afspraak die wil van Amsterdam naar Rotterdam. Je hebt ook een heliport in Amsterdam heb ik begrepen. Ja. En ook in Lelystad. Dus ik wil van Amsterdam naar Rotterdam. Zeg, stel dat ik het geld heb, wat zal het ongeveer kosten? Duizend euro? Heen en terug duizend euro. Ja, duizend Voor vier personen. Dus vier personen, dus 250 uh, pop de man. We hebben een belangrijke bespreking in het economisch belangrijke gebied. We zitten vast in Amsterdam, kan je me vliegen? Ik kan vanaf Amsterdam Heliport naar het vliegveld Rotterdam vliegen. Zonder enig probleem, Flightplan maken, kunnen we daar heen. Maar ja, van vliegveld naar vliegveld, dan zit ik toch weer in de file... van 16 over naar Rotterdam Centrum. Dan zit ik van Amsterdam weer in de file om naar je heliport te komen. Dat is ook het hele punt, daar is de heli niet voor gemaakt. Een helikopter is gemaakt om de landen in principe daar waar je moet wezen. Ja. Daar kunnen wel beperkingen aan zijn, maar in de stad... Ja. moet je natuurlijk een tweemotorige helikopter ja. gebruiken. Duurder type, maar daar zijn ja. ze in principe voor gemaakt. Ja, en waarom kan het niet in Nederland? Nou, in Nederland uh, was vrij flexibel tot ongeveer 2,5 jaar geleden. Toen ja. hadden wij een soort wetgeving in Bignal. En daar kon je aan de burgemeester toestemming vragen... Ja. En dan deed je een melding naar de Rijkspolitie en ja. naar de Rijksluchtvaartdienst. en in feite kon je die vluchten vliegen. Ja. De overheid heeft besloten deregulatie. en administratieve lastendrukvermindering. Ja. Ten gevolge daarvan hebben zij die taak afgestoten. en ja. hebben ze dat ondergebracht bij de provincies. Ja. En dat is eigenlijk een nachtmerrie geworden. Origineel werkte er. Denk ik bij de ROD en het beleid van de ROD: 7, 8 man om al die zaken de vliegvelden te regelen. Ja. Sinds de RBML ingegaan is, regeling burger, militaire luchtvaartterreinen, <lacht> nee. is het alleen nog Schiphol is eruit. De hele Schipholgroep is eruit. Defensie is eruit. Nu wordt alleen door de provincies geregeld de kleine groene grasveldjes: Hilversum, Hogeveen, ja. Zeppen, dat soort. En de helikoptervelden. Nou, om een helikopterlanding, helikopterhaven aan te leggen. <lacht> kan natuurlijk die provincie ijzer leggen. Wij mogen niet onnodig mensen hinderen. Ja. Maar als je nu een incidentele landing wil maken... Ja. gaan ze op dezelfde manier meten. Misschien wel een mil milieueffectrapportage. Al dit soort onzin. Voor één landing per dag. En dan heb je, uh, je, hebt, je hebt, uh, de verschillende provinciën. En ja. uh, iedere provincie heeft weer uh, andere tarieven, heb ik begrepen. Elke provincie heeft zijn eigen beleid. Dat mogen ze maken... Het gevolg daarvan is dat ze het allemaal verschillend doen, want ze kunnen nooit op één lijn komen. Het gevolg is ook dat we bij een aantal provincies in het milieumandje gekomen zijn, want wij maken nu eenmaal geluid. Ja. Nou, en tegen daarvan zijn Over nog... geluid gesproken, dit is het geluid van Fatima... die terugkeert van haar snoepritje. En luisteraars, nog onvoorstelbaar... uit uw belastinggeld wordt Fatima betaald. Fatima, hoor je me? Ik hoor je nog. Nou, ben je nou een gelukkig mens? Ik ben supergelukkig. Echt, het voelt net alsof ik verliefd ben... maar dan echt twintig keer leuker. Ja. Oké, okay, dan nou, kom maar snel terug in de bus... dan kan je hard gaan werken. Uh, René, uh, terwijl, uh, je, je, je hebt dus verschillende provincies... met verschillende regels. Ja. En, uh, maar voor twee jaar geleden zeg maar een jaar of tien, twaalf geleden zag je dat die personenvluchten per helikopter een beetje toenamen. Er heeft een groei in gezeten. Rustig. Een hele ja. rustige groei. Ja. Maar dat is nu sinds uh, twee jaar, het loopt helemaal af. Er zijn een aantal kleinere bedrijven. Ja. Wij doen bijvoorbeeld offshore vluchten. Ja. Wij doen er dermate veel werk. Het heeft niet zoveel met hele holland te maken, maar het limiteert ons in onze bezigheden. Ja. Hele kleine operatortjes die je hebt met één of twee helikoptertjes... Ja. Ik denk dat het dit jaar, als het zo doorgaat... twee tot drie bedrijven moeten gaan sluiten... omdat ze simpelweg hun werk niet kunnen uitvoeren. En dat heeft met name te maken in provincies die niet willen... dat er helikopters overvliegen. We zijn de moeilijkste provincies? Dat is Utrecht en uh, Zuid-Holland. Waarom? Die hebben eigenlijk het besluit genomen... intern dat ze die vliegbewegingen van helikopters... eigenlijk niet willen. En dat kan je natuurlijk prima doen... door te zorgen dat je er niet kan stijgen naar landen. Want dan heb je meteen de vlucht over de provincie geregeld. Ik krijg hier een tweet of een mail van Jan. Die zegt nee, geen vrijbaan voor het helikopterverkeer. Weet je wat voor herrie een helikopter veroorzaakt? Boven Utrecht hier vliegt soms een politiehelikopter. Als die rondvliegt, dan geeft dat een geluidsoverlast... die niet lang te hard is. Ik zeg nee, alsjeblieft, pas als ze geluidsloos uh, zijn... Ja. Nou, ik had net de provincie... Uh, provincie Utrecht is een van de provincies waar een groepje zit, een antigroepje. En dat is, uh, de, uh, die, dat is een groep uh, heli-hinder. Ja. En die zijn tegen elke helikopter- en vliegtuigbeweging boven Utrecht. En, ja. Maar niemand weet hoe groot die groep is, maar die ageren tegen alles. En deze man spreekt over een politie -heli. De politie heeft juist geluidsarme helikopters aangeschaft om te voorkomen dat er onnodig hinder is. Dus ik begrijp niet, hij heeft zeer waarschijnlijk hele gevoelige oorde. We gaan zo naar Ingrid de Kaluwe, Tweede Kamerlid voor de VVD. Maar ik, iets, iets, iets schiet me ineens te binnen. Uh, als de LST-dentocht wordt verreden, dan zullen jouw helik helikopters ook uh, aan de slag gaan. Ja. Oké, okay, dus jij kan mij zeggen, voor wanneer je vergunningen hebt moeten aanvragen. Nee, wij weten dat we daar met 10 tot 11 helikopters gaan vliegen. En wanneer? Uh, dat weten wij niet. maar nee, ik zie, luisteraar, u moet op de webcam kijken. Hij heeft een glimlach en zijn oogjes. Oké, voor wanneer heb je... Als ik, als ik nu voor vrijdag een helikopter mee wil huren, heb ik, kan ik ze huren? Je kunt ze gewoon vrijdag huren. Zaterdag? helikopters over. Zaterdag? Ook. Als ik twintig helikopters wil huren voor vrijdag, kan Dan ik. Dan, uh, dan uh, als het vrijdag niet is, kan dat... Maar wanneer weet je want Je moet vergunningen aanvragen bij de provincie Dat Friesland. hebben wij nu al gedaan. Alleen blijft de datum open. Dus de, de datum wordt de datum dat de elf gereden wordt. Je kan van tevoren de vergunning aanvragen. Oké. Okay. En dus zet je de datum eens open, omdat wij het ook niet weten. En ga je dan moeite krijgen met uh, de provincies uh, BNRZ? Friesland zal, is aan zich al niet zo'n moeilijke provincie. Groningen-Drenthe is een hele makkelijke provincie. Er zijn ja. een aantal provincies die er heel soepel mee omgaan. Ja. Er zijn een paar hele vervelende provincies die daar ja. super moeilijk over doen. Utrecht, ja. Zuid-Holland zijn de voornaamste. Die zeggen gewoon, voor elke landing gaan we naar de rechter. Laat ja. we maar via de rechter afdwingen. Maar uh, Friesland zal in dit geval heel soepel zijn... Ik ben heel erg verbaasd, mijn luisteraars zijn het normaal heel vaak met me eens, maar ik kreeg echt voornamelijk tweets en mails. Bormobiel zegt Premier snap nog ook wel dat 95% van de mensen die in de file staan, de helikopterrit niet kunnen betalen. Nou, Bormobiel, je zal verbaasd zijn hoeveel mensen het wel kunnen be betalen. Nijveld zegt, hoera, weg met de stilte leveren kleren herrie. Die herrie kunnen we er wel bij hebben. Aad, er is nergens in Nederland een stilteplek. Jan, beste Prim, helikopters vliegen lager maken, een heleboel lawaai. Hoe zou je het verbinden als voortdurend van die muggen over je woonplaats vliegen? Ik woon in Amsterdam Zuidoost. Ik heb constant vliegtuigen over me heen. Ja, ik wist waar ik ging wonen. Ja. Het, ja, het, en, en, het, vrij nee gaat die voor reacties. Ja, maar wat, waar, waar het grote misverstand over is... Kijk, als ze het over heel uh, uh, uh, helikopters die veel geluid maken... Ja. heb je het vaak over die hele grote militaire ja. helikopters. Die maken echt geluid. Ja. Maar een politiehelikoptertje... E ja, ja, ja die, dit, deze... dit maakt nog haar verhouding ja. ook wel geluid, maar... Die landt ook niet in de steden, dat mag nee, je niet eens. Nee, maar dus, dus die was... jij hebt zijn moderne stilleren. Ja, die zijn okay. er specifiek vanaf uh, 2000. Ze hebben vlootvernieuwing gedaan. En we hebben alleen de meest stille types die toen te koop waren, ja. hebben wij gekocht. En die hoor je echt, als wij op 300 meter over Utrecht vliegen, hoor je ze echt niet vliegen. Als wij een filmopname moeten maken boven het Centraal Station. Ja. voor Bijvoorbeeld het programma Nederland van Boven. Ja. Dan moeten we wat lager. Maar dat is incidenteel. Dat komt één keer in de tien jaar voordat je zo'n programma maakt. Oké. Okay. Mevrouw Ingrid de Kahn, u heeft alles kunnen aanhoren. U bent van de ja. Vrij, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie... die uh, campagne gevoerd heeft uh, bij de afgelopen verkiezing... toen u in de Kamer kwam met de tekst... Minder regels. Dit is toch verschrikkelijk. Ja, wat ik zo hoor is dat uh, niet best natuurlijk. Kijk, als je nu kijkt uh, wat de bedoeling is geweest van uh, het verplaatsen van de uh, bevoegdheden van landelijk naar de provincies. De bedoeling was om tegemoet te komen aan uh, de wensen van de industrie, de wensen om te vliegen. En aan de andere kant rekening houden met de speciale omge uh, omgevingseisen binnen de provincies. Dat is prima, er zijn een bepaalde regels elkaar gesteld waar je dan aan moet voldoen als provincie en waar je aan moet houden. En als ik hoor dat er extra regels daar bovenop komen en dat het eigenlijk alleen maar. Uh... Ja, onmogelijk wordt gemaakt om te vliegen of uh, je heel erg daarin wordt beperkt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling daarvan geweest. Dus um, ik schrik hier wel van, van deze voorbeelden. Ik heb natuurlijk gisteren ook even gebeld met een aantal provincies. En die geven aan, wij stemmen heel veel af. Er zijn allerlei uh, paraplu-regels -regel, uh, waar je aan kunt voldoen uh, als bedrijf. Dus dan kan je op verschillende terreinen, kan je verschillende keren per jaar uh, starten en landen. En dan maak je uh, allerlei regels weer overbodig. ...je hoeft niet voor iedere vlucht een vergunning aan te vragen... Dat klinkt allemaal op papier heel erg positief. En ik denk dat ook heel veel uh, provincies zich daarvoor inzetten. Maar als ik hoor dat er, uh, ja, dat er toch uh, heel veel belemmeringen zijn... dan uh, denk ik van uh, laat mij even weten waar dat precies zich allemaal afspeelt. U, uw woonplaats, aanspannen. mevrouw de KLW, u komt uit Den Haag, Zuid-Holland. Ja. Het is uw, provinciale, uh, uw provincie Zuid-Holland. Utrecht, Zij, René, uh, even kijken naar jou, René van de Haring-eigenaar. Dat zijn de twee, uh, zeg maar, maar ik zeg, vervelende jachies. Dat zijn uh, zeer vervelende provincies. Want uh, in Den Haag uh, Den Haag is sowieso een verboden gebied voor een groot gedeelte. We hadden daar een landingsplaats in Scheveningen. Die kunnen we 28 keer per jaar gebruiken. Dus dat houdt in dat je daar, 24, uh, ja. uh, sorry, dat je daar 9 keer mensen op kan pakken. Ja. Dan is volgens de provincie is het vol. En dan mogen we daar niet meer komen. En deze landingsplaats hebben we middels een rechtsgang moeten afdwingen. Dat we hem nog een aantal malen mochten gebruiken. Want daarnaast staat de duinenrij... En dat was natuurgebied. En dan kwam er een kilometer uh, bufferzone bij. Want dat stellen ze allemaal in. En op een gegeven ogenblik heb je nergens meer een plaats dat je kan landen. Ja. Zuid-Holland het voorbeeld. Voordat de regeling er was kon je in 80 tot 90 procent van het oppervlak van die provincie vrij makkelijk helikopterlandingen uitvoeren. Als je nu het kaartje dat de provincie zelf opgesteld hebt neerlegt kan je zien dat de witte gebiedjes minder als 20% van de provincie betreft. En dat zijn gebieden waar een helikopter ook niet hoeft te komen... want daar woont gewoon helemaal niemand. Mevrouw de Kaluwee. Ja, ik heb, dat, uh, ik heb dat ook gelezen van de provincie Zuid-Holland. Ik heb ook een uh, uitspraak van de rechter daarover gelezen. En uh, kijk, die hele regeling van twee jaar geleden of drie jaar geleden... die moest het natuurlijk makkelijker maken en niet moeilijker. En als ik dan hoor dat je een bufferzone hebt van duizend meter naar een natuurgebied toe... Dat staat helemaal niet in de regeling, want er staat niet landen in natuurgebieden. Maar er staat geen bufferzone aangegeven, dus dat is weer een extra belemmering daarbovenop. Um, dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn, dat er ineens van 80, 90 procent van het oppervlakte helemaal niets meer overblijft. Okay. Um, en daar ben ik dan wel van plan om eens even naar na te gaan van hoe, hoe komt dit? Eerst bij de provincie, want daar ligt eigenlijk de bevoegdheid... En als het dus uh, in meerdere provincies is... en dat is een landelijk probleem... dan uh, wil ik best wel even vragen stellen aan de minister... hoe dit kan en uh, wat hier aan de hand is... en oh, wat we eraan kunnen nou, doen. Ik heb een... wat iedereen gaat straks zeggen... Kamervragen kost zoveel geld. In de gedeputeerde ja. staten zit uw partijgenoot van Zuid-Holland. Dus als u nou even de telefoon pakt... en uw gedeputeerde Staten-collega uh, belt en zegt... jongen, rot toch op met al die domme regels. VVD wil minder. Ja, dat, dat was uw campagneslogan. Minder regels. Ja. Ja. Nou, dat is ook het eerste wat ik zei, hè? Ik ja. ga eerst nee, bij de eens. provincie. Dat is waar. We gaan even aan de bel trekken. Even, we gaan even naar de bel. Goedemorgen Oleg. Hallo Prem. Uh, luister, uh, natuurlijk uh, moeten er afspraken gemaakt worden. Het is niet altijd even prettig uh, als je zo'n eierkluts boven je kop hebt hangen. Ik ben erg blij met dat uh, verhaal van die meneer dat ze geluids, uh, dat ze de meest geluidsarmen hebben aangeschaft. En uh, dat die ontwikkeling zal zich nog wel voortzetten, maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat, uh, dat, uh, dat er uh, iets van regeltjes zijn. Kijk, in, in Nederland rijden we ook rechts en uh, niet links zoals in Engeland. Hè? Ja. Dus, uh, uh, maar in Duitsland rij je ook rechts Oleg? Ja, dat, ja, dat klopt. Maar ik denk dus dat er wel een bepaalde regulatie zou moeten zijn. Eens, maar ik wil wel een beetje ruim baan. Oké, hé, dankjewel Oleg. maar ik wil dat ze zich wel fatsoenlijk gedragen. Vind ik ook. Maar ik moet je zeggen, René van de Haring ziet eruit als een heel fatsoenlijke man. Hé Oleg, ik zit in een tijdsprobleem, dankjewel. Ik wil even een paar tweets voorlezen. Fijn dat je zo'n belangrijk editair probleem aan de kaak stelt, zegt Random Vissum. Het is geen editair probleem, René. want even voorbeeld. Die, die zich moet verplaatsen en niet in de ambulance zit... en die naar het werk moet, die kan, en de Randstad zit vast... kan zo'n helikopter een uitkomst zijn, want het redt de mensenleven. Hosta zegt, tegen zijn we in dit land bij de geboorte al. Om ergens voor te zijn, moet je eerst de vergunning aanvragen. Um, Heliconsult, heliportconsult, heeft hier ook jaren voor gestreden. Ik ben zo blij dat dit eigenlijk iets aan de kaak wordt gesteld. Um, mijn, mijn vraag is mevrouw de KNUW, ten principale zijn we toch in Nederland, althans de VVD, niet ertegen dat er personenverkeer via helikopters plaatsvindt? Nee, absoluut niet. Kijk, er moeten goede regels voor zijn. Ja. Maar als je aan die regels voldoet, moet je ruim baan hebben. En uh, ik kijk, bedoel, uh, de mensen die klagen tegen het helikoptergeluid zijn wel de mensen die straks voor de buis zitten als hopelijk de toch doorgaat. En die het graag allemaal heel erg goed willen zien. En die klagen dan echt niet, hoor, over een helikopter. Nee, um, ik krijg hier van Paul ook nog, René, geluidshinder is een onzin argument. Ik woon notabene in Rijn naast het militaire vliegveld. En ze hebben er nergens last van. Het is gewoon een instelling, toch? Want verkeerslawaai heb je ook als je z'n aanstelling. En treinen ook, en die worden niet verboden. Kijk, het gaat erom. Het is, het, het zijn, het is een persoonlijk gevoel van mensen. Ja. Als je je hindert en verhindert voelt, dan wordt de hinder steeds groter. Want je ja. gaat je eraan irriteren. Er ja. zijn natuurlijk veel meer mensen, maar die hoor je niet. Er de ja. een massa die daarvan genieten, die dit helemaal niet erg vinden. Maar het zijn gewoon de mensen die geïrriteerd raken om... Ja, ja. ze storen zich aan de helikopter, maar ze storen zich ook aan een auto. Ja. Het zijn de mensen die sowieso altijd wel door iets gestoord René, zijn. René, je bent vlak bij Duitsland hier... In Duitsland is het veel makkelijker, hè? In Duitsland, zes kilometer verderop is de grens. Ja. Wij kunnen in Duitsland de eigenaar bellen. Mogen wij landen bij jou? Ja. Achter de boerderij, ja. Ik bel de volgende eigenaar van de volgende boerderij. 70 kilometer op. Kunnen we daar die man afzetten? Die zegt ja, en we kunnen dat zo doen. En, en Duitsland geldt voor ons als we mevrouw de Kaluwe. Duitsland is toch een prachtig beschaafd land... die we als voorbeeld stellen in Europa voor regel en orde. Ja, absoluut. Maar Duitsland is ook een minder dichtbevolkt bevolkt land... Dus, ik, ik ben er echt wel voor dat er regels zijn. Ja. En dat je dat binnen Nederland ook goed moet regelen. Maar als ik van meneer hoor dat het bijna onmogelijk is om ergens gewoon iemand af te zetten. Als je daar maar gewoon... Als je... Twee jaar geleden de RWD belde, uh, of de RLD belde en uh, vervolgens uh, de burgemeester en de politie. En je had het geregeld. Kijk, dat is vrij makkelijk uh, geregeld. Ja. Het had het makkelijker moeten maken en niet moeilijker. En als het dus onmogelijk gemaakt wordt om uh, uh, flexibel ergens te kunnen landen, daar waar het gewoon kan. En waar je ook de natuur niet uh, stoort. Dan vind ik, dan moeten we daar nog eens een keer heel goed naar kijken of we niet verkeerd bezig zijn. Maar mevrouw Kaluwe, ik zal u het telefoonnummer van René van de Haring geven. Is ja. dit nu? De... Uw debuut op Radio 1? Uh, nee, niet helemaal. Dit is de tweede keer. Oh, Helaas. Nou, u, deed het, u deed het in elk geval zo leuk dat ik u graag nog terugbel. En hartstikke bedankt. U ja. kon niet uh, naar Emmen komen. Maar uh, hartstikke bedankt dat u, dat u wilde meedoen. René van der Haning, ten slot. Gaat het personenvervoer voor helikopters herkomen? Uh, ik denk dat het geen grote vlucht gaat nemen. Daarom denk ik dat het allemaal koudwatervrees is. Mensen denken dat als er een helihaventje komt... of helikopterbewegingen... dat Schiphol naast de deur neergezet wordt. Niets is minder waar. De kisten zijn te duur naar verhouding. Je moet echt een hele goede reden hebben... om een helikopter ergens voor te hebben. Vaak heb je die helikopter nodig... omdat er geen enkele mogelijkheid is om het op een andere manier te doen. Want als het met een vliegtuig komt is de helft van de prijs, werd er een vliegtuig genomen. En als het met een auto kon, dan wordt het met de auto gedaan, want die is nog veel minder in prijs. Oké, okay, René, hartstikke bedankt. En luister als iedereen die heeft gebeld, gemeld, en getweet, hartstikke bedankt. Ik kon u niet allemaal in de uitzending laten, omdat Fatima een helikopteretje maakte. Uh, dit programma, Primtime, is een NTR-programma. Na de sterk u Jan van de Putten en daarna Felix Munders met de gids.fm. Morgen om half elf zeven we er weer. Tot morgen. Namaste. dag. En in mijn helikopter, de de deur. En mooie de stoelen die zij voor het gemak. Je stap maar in mijn hele jaren.